Baars ja, en de e isnabyler. Ja. Ja, ik dat boog en op die een weer. kwamen mee, Dik. Oh. <laughs> De compagatie op de helder deed, maar niet zelf show, zoals ze wel te zeggen. Hè? En dan zijn we er in na een week van hartelijke poe-poe. Dat was weer even hardleunend deze week. Hè? Nou ja, goed. En in ieder geval, we zijn de één de laatste voorstelling voor de vakantie. Ik bedoel, de laatste uitzending voor de vakantie. Nog één uitzending. Uh -huh. en dan gaat dit programma met vakantie. Dan uh, worden we weer opgeschreven met uh, Ripperi Zeus. -ri nou ja, we gaan in ieder geval beginnen met de eerste uh, gammerfoonplaat, en dat is in dit geval een plaat van de rook. Even, even erbij nu, even wakker worden. Waarbij. Even de plaat, want ik een volplaat, komt voor nu. Oh ja, ja. Ja, dat vind ik dat er een plaats komt, weet ik wel de grote. Het gaat er even om welke plaats? Sinds oh, oh ja. niet uit, hoor. Er zitten een paar honderdduizend uh, mensen, zitten gewoon te luisteren. Dus uh, ga je verder maar, en zo belangrijk ja, verder ja. maar. Even zeggen nu wat er komt, ja? Eh, uh, Backsteal or Burrow van The New Seekers. Nou ja, is niet meer te praten. We horen wel wat er komt, luisteraars. You know how ah, Backsteal or Burrow. of or Burrow van The New Seekers. And I see what I've been looking for Now it's very clear to me We should be together You make me feel like we're We're Ja, dat ook in je hand. Ik zit er dan nu in te water. Dan weet je het niet doorhalen door, dat je we gaan wel vol. Oh nou. Ah, het wel zegt, dat was dan weer dat. Dat hebben we dan weer gehad. Dan gaan we nu voor de eerste keer overschakelen. U weet op het ogenblik, vandaag is het. Uh... Huh? Vandaag is het dus de zogenaamde rallydag van de Nuselofeu. Dus, dus, dus als u dus een auto heeft, dan kunt u dus met de radio rally van de Nuselofeu meedoen. En we gaan dan voor de eerste keer even overschakelen in de dik voor elkaar show. Waar een van de beginpunten van de radio rally. Dat is over naar Baren. Hallo Baren. De ja, Hallo Baren. We hebben twee mooie, die we hebben vervreden, zo hebben we gehoord Ook al nou aan de groep, dat het nou weer aan... ...dat we de groepen naar Baren. over naar Baren. Hier is Baren, de vliegende eikiep. Vanmorgen om 9 uur vertrokken hier uit Baren... ...zeshonderd deelnemers aan de autorelly van de NCRB. Het was zonnig weer. De wind woei. De 600 deelnemers waren verdeeld over vier autobussen. In iedere bus zaten 150 deelnemers. Wij zouden deze rally gaan verslaan... zei het niet dat onze auto weigerde. Op het ogenblik staan wij hier dus nog steeds bij het startpunt in Baren... ...en wachten op hulp van Wegenwacht. Tot zover Baren, terug naar Hilversum. Terug naar Hilversum. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, rustig aan. Zeg, een beetje druk te maken daar in uh, Baren, zeg. Terug in Hilversum. Uh. Mag ik even een kopje koffie drinken? Ah, uh, ja, uh, terug in Hilversum. En dan schakelen we nu direct over naar de Flevohof. Raas, we het... koffie. Huh? Uh, nee, nee. Dan schakelen we nu over naar de Flevo Al waar onze vliegende keep staat voor een kleine indepressie. Hier is de Hof. ...terug naar Hilversum. Fijn, leuk om dat zo eens te horen. En dan dacht ik dat we nu eens even over moesten schakelen naar Breda... ...naar ons startpunt in Breda. Hallo Breda. Hier is Breda. Wij staan hier het beginpunt van de Radio Ralee... ...van de NCFV. e NCFV. En ik, uh, wij hebben wat moeilijkheden gehad met toen wij uh, aan het vertrek gingen... ...omdat onze wagen wel uh, ging starten, maar niet wou vertrekken. Uh, wij hebben onderzocht wat het kon zijn wezen... ...en wij hebben ontdekt na drie uur dat de handrem nog op stond. Maar nu is dan het moment aangebroken... ...als dat wij kunnen gaan vertrekken... ...en wij spuiten dan nu weg... ...met onze vliegende Hollander. Daar gaan wij. Uh, ik vraag even aan mijn chauffeur... ...wat er aan de hand is. Uh, de wagen stopt plotseling. Uh, Henk, wat is er aan de hand? U hoort het. Terug naar Hilversum. Hoi, oh, wacht even. Hallo Hilversum, wacht even. Hij doet het geloof ik alweer. Doe no, het weer. En... No, Hoi, dat is the plot, but... oh, de, de plaat. Oh, dat is de plaat. Ik dacht dat de motor weer rijden. Dit is de volgende klammle toonplaat. Nou ja, goed. Dan toch maar weer terug naar Hilversum. I am To the Dive for Show on the Big 445. U zei het misschien, de de En dat betekent dan tijd voor Koning Dit is uit een uitzending gemaakt voor Koning Klant. Drijver Koning Klant. Drijver Koning, Klant. Koning, Klant. Koning Klant. Die. Dit is uit een uitzending gemaakt voor Koning Klant. Leve koning, leve koning, leve koning, klant, klant, Leef Leve koning, leve koning, leve koning, klant. Hoi, goedemorgen luisteraars, dit is dan weer een uitzending van Koning Klant. Uh, U weet het, ja. we gaan weer diverse goederen en diverse specerijen testen. Ik ben Gerard Berenberg, Hoi. Huh? Ik ben Gerrit Berenberg. De Groot, laten we even een klein beetje proberen om er geen serieus onderwerp van te maken. Nee, nee, en dan hier niet nee. gelijk weer de, de, de een of andere halve zool uithangen. Dit is dus een uitzending van Koning Klant. En u weet hoe het gaat, we hebben de afgelopen week weer diverse goederen getest. Ja. En zo hebben we deze week getest, onder andere, Zipsen. Zipsen. Ja, en gypsen. dat is getest door onze medewerker, de heer De Groot. En de heer De Groot Berenburg. heeft dus... een Berenburg. Nou ja, Berenberg, waar uh, uh, ga je eh, uh, De Groot heeft dus diverse chips getest. En uh, dat gaat De Groot nu ну even zijn bevindingen daarvan vertellen. Ja, ik heb uh, 24 zakken met uh, chips gegeten. En de eerste smaakte mij het beste. Het ging dus zo. Ja? Ik heb uh, veel genoten van... De eerste zak met chips. De tweede... ...dat was van het merk gebit, ...best al iets minder. Minder De... lekker bedoelt hij dus, hè? Ja. De derde zak... Ja. Er kwam me zowat me strot uit. Ja. En... Bij de vierde begon ik al lichtelijke uh, vormen van maagzuur te krijgen voordat ik de zak open had. Vandaar mijn conclusie. Ja, dus conclusie is: zak nummer 1 ja. is, uh, ja. is de beste. Uh, ja. de, wat ik was, uh, was dat? Oh, daar heb ik niet op gelet. Uh, ja, dat is een foutje in mijn mond. Sorry. Uh. Belachelijke, oh. man zit een onderzoek te doen van Sips. Zit zich een ongast aan Sips en dan zeg welke waren de lekkerste. Oh, oh, heb, oh ja, heb ik vergeten uit. De... Belachelijke, heb je die lege zak weggegooid dan? Oh, ja, wat anders doe je dan bij anders. Wat een hoende, wat een belachelijke hoende, wie doet dat nou, hè? Nou ja, goed, dat is dan een van die onderzoeken die we al eens even mis willen lopen. Dan ons tweede onderzoek hebben wij gebaseerd op vishengels. Uh, Vishengels. En onze medewerker, de groot, hoe oh, heet die man? De leraarboom. Die heeft dus uh, de hengels getest. En wat waren de bevindingen, de groot, met de hengels? Uh, ik heb vier types uitgetest. Ja. Uh, daar ben ik mee gaan vissen. En ja. volgens mij ja. is de dobberman de beste. Dobberman is eruit gesprongen. Ja. ja. De Dobberman, daar had ik na 10 minuten al beet mee. Na karp... nou, 10 minuten beet met Dobberman, ja. ja een karper van 1 meter uh, oh. 65. Ja. Uh, de visdex van Vis en Dingens is volgens mij de slechtste. Ja, in welk opzicht dacht je? Nou, ik werd na 5 minuten al uh, kreeg ik een bekeuring omdat ik in verboden viswater zat. En ah. toen is die hengel dus gelijk in. Uh, oh, op die manier, ja dat, is, de ja, ja, ja, dat is dus geen reclame voor de nee. visdex. Azi-Azi voor Azi -Azi. 32,50 is een speciale bothengel. Daar kun je alleen maar bot mee vangen. Enkel bot, ja. Enkel bot. Nou, dus als je van bot houdt lekker, maar anders dan. Uh... En uh, die glashengel van 47,50, uh, daar ben ik mooi mee beetgenomen. Op die manier. Ja. Dus eindelijk komt Dobberman als best uit de bus. Ja. Dat is dus de conclusie Dobberman. Ja, en dan gaan we nu dus uh, de derde test doen. Die doen we hier weer live in de studio. We gaan namelijk toiletten even testen. De uh, bekende toiletpotten. Ik ben hier met de Groot even naar het toilet gegaan. En wij staan hier dan dus op het toilet. En de Groot die gaat dus de diever. De Groot. Kom er nou af, man. Je gaat er niet uitgebreid op het toilet zitten als ik hier zit te praten, man. Uh, het gaat er dus om. We hebben hier drie toiletpotten staan. En we gaan dus de beste toiletpot uh, even uh, testen in verband met uh, zit en dergelijke. Zit. En uh, doorspoelen We beginnen dus met de zit En we beginnen dus met, met toilet nummer 1 En de groot gaat daar even op zitten De groot Wat type is dat? dat is type 26k Ga er even op zitten En vertel eens even hoe dat zit De groot Ehm um, Ehm um. Oh, dat zit wel aardig, ja. Ja, dat is, is wel aardig. Dat is een uh, rustige zit, een voorzichtige zit. Dan de tweede, dat is dus, die wordt op de fabrikant geadverteerd als zijnde van op het toilet wordt veel gelezen. En dit is dan ook geadverteerd als de zogenaamde leesbril. De groot gaat er eens op zitten en leest daar eens even mee. Moet je opzitten? Ja. Moet je opzetten? Nee, opzitten, nee, dat zet je niet op natuurlijk, Oh ja. Die waar, zo, dat doet de groot dus even belachelijk hè? Man, daar gaat er een op een bril. Krak, zegt hij. Je, je valt toch ook niet zo op, op die bril neer. Dan doe je toch een klein beetje van... Dat begrijp ik nou niet, hè. Dat is erin al zoveel... Nou ja, dat is dus bril nummer... Dat was dus bril nummer 2. En dan bril nummer 3. Dat is een... Ja, dat is een wat... Ho, ho, ho. Ja, oh, oh. dat is namelijk de wat... Ja, sterile... Sterile bril. Daar groot heeft er ook moeite mee. Dat is eigenlijk een wat... Kleine bril, die is eigenlijk meer geschikt voor de zogenaamde kippenbips. Kippenbips. Kippen los, die brengt even Ja, ik heb een klein los, groter. Ja, ik heb een dikke. Dat dat Een beetje. Oh, een oh, <laughs> zit op een trap. Nou ja. Goed, dat is dan dat. Dat zijn dan dus de brillen. En dan dacht ik dat we nu zien. Heb zie ik, je he? een pincet bij je? Dan gaan we nu eens even de doorspoelen proberen. De groot, als je eens even doorspoelt de diverse zaken. Dan gaan we eens even de kijken in hoeverre het papier verwerkend is. Papier werken van het wc, de groot. Hallo, wat <laughs> een lachgeluk hè. Wat een hè? Ik zeg, we gaan even kijken hoeveel papier zo'n toilet kan verwerken. Gooit de man daar gelijk een pak met twaalf rollen in. Je gooit er niet gelijk twaalf volle rollen in, man. Dan wacht je nu toch even een stukje voor stukje. Oh. Nou, de groot, dan gaan we in ieder geval eens proberen hoe de toiletten in zijn totaal doorspoelen. En we beginnen met toilet nummer 1, de groot. Hoe speelt, uh, spoelt dit door? Conclusie. Verstopt. Conclusie verstopt. Toilet nummer 2. Uh, deze spoelt goed. Uh, lekker zacht. Alleen het enige nadeel: de bril is kapot. Brilstuk derde toilet. Ja. Vrij duidelijk. Lijkt Le me vrij duidelijk. Ja. Dat is een duidelijke zaak. Gelijk de eindconclusie. Poep goed. <lacht>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 ja, zo ja, dik voor elkaar. Oeh, dat gaat er altijd even lekker in, nietwaar? Ja, dan is het nu weer even tijd voor... Meer nieuws over de dik voor elkaar. quadrofonische drie dubbel overgehaald het gebakken styrofonische high fi drive-in show pau, oe, oe, pau, oe, oe, pau. Deze week komen we in de volgende plaats gisteren hadden wij moeten komen in zaal Muntjewerf in Tuitje horen maar wij konden het niet vinden DJ's hadden geweest Kees Hond en Otje Potje pau, oe, oe, pau. <laughs> Wat komen wij als alles goed gaat in zoete brood, maar ja, je weet het nooit met die wagen die wij hebben uh, DJ's zijn ook deze keer Otje Potje en Kees Hond pau, oe, oe, pau. Maar morgen komen wij in ieder geval in ontmoetingscentrum Kees Zaafmark 3, Klopweek voor inlichtingen en boekingen Gert van Brakelstein, MCRB, Hilversum Bouw, oe, bouw go, go, go, go, go Ik kan me niet voorstellen maar mochten ze het u vragen u luistert toch ook naar De dik van Mekaar Show go, go, go, go, go. Die 30 seconden van herr Gruus. Nee, Groos. Huh? Groos. Nou, dat, dat maakt dan jij toch ook groot, dan Groos? We het het allemaal lachelijk aanbod dan komt de 31 seconden, heer Gruus. Nou, toe dan. Hallo fans! Hallo fans! Hier is meneer Want, de Groot, gezwerveling. In verband met vele aanvragen van buitenlandse werknemers. Ja. Zal ik Ach, in mekker. het vervolg mijn 30 seconden in. Vier talen uitspreken. Zat er ons in de vier talen. Groningen, Fries, Limburg en Holland. Vijf talen. Vijf talen. Is in het Hollands. Hallo fans. Hallo fans. Hier is meneer De Groot. Ja. Zo, oh, dat hebben we dan nou weer gehad. Hallo fans. Huh? zie monsieur Le Grand. Nou ja, laat maar gaan. We gaan gewoon af. Hallo fans. Hier is er Koos. La, la, la. Ja, ja. Nou ja, en we gaan er weer vanuit, e luisteraars. dit was het dan weer. Dit was dan yes, weer, De Dick van elkaar, joh, presentatie was in handen van mijzelf. E de productie e had hier ongemaakt mee. Le en go. de censuur was in handen van Van Brakenensteen. En de techniek e was weer in handen van Van Veer. Nou, we gaan er weer uit. De dit de was the weer, Dick van elkaar. Goedemiddag! Dat is je ja, ongeluidig ook. We zijn er allemaal en Je zit er allerlei dieren geluiden te maken die nergens op slaan. Het is wel belachelijk om het zo allemaal te doen. Misschien slaat dus er nou op. Het is toch een gedoeid dat ik hier niet eruit ga. boom. Met zijn 30 seconden. Ze kon, oh, oh. Dus het helemaal niets, hè. Je komt er in de ster. Gooi het grond door. Smet hem er wel in de ster. Tom, pam, pam, pam, pam, pam, pam,